Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen is een man van 26 opgepakt voor het maken van een bangalijst. Daarop deelde hij foto's en privégegevens van jonge vrouwen met daarbij allerlei seksuele opmerkingen over hoe goed ze zijn in bed. Ook zou de man een advocaat die slachtoffers van bangalijsten bijstaat onder druk hebben gezet om te stoppen met haar werk. De man kwam in beeld door onderzoek van de Utrechtse recherche. In Utrecht ging eerder een bangelijs rond onder leden van het Utrecht Studentenkorps. In dat onderzoek zijn zes verdachten gehoord. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij bij Rusland blijft aandringen... op de vrijlating van de Wall Street Journal journalist Evan Gerskovich. Biden zei zelfs dat hij de, ho dat het de hoogste prioriteit heeft. Gerskovich kreeg vandaag 16 jaar zelf voor spionage... Maar volgens Biden staat vast dat hij niks verkeerd heeft gedaan en gewoon zijn werk deed als journalist. Rusland wil hem mogelijk inzetten bij een gevangenenruil. De negentiende etappe in de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. In de zware alpen etappe haalde hij met gemak al zijn tegenstanders in. Het is de vierde etappewinst voor Pogacar. In het algemeen klassement heeft hij nu dik vijf minuten voorsprong op nummer twee Vingegaard. En de zomervakantie is nu inderdaad overal begonnen. Even een tripje naar Frankrijk, Italië of Spanje. Bewoners van een verzorgingstehuis in Amsterdam kunnen er alleen nog maar van dromen. Weer eventjes op vakantie gaan. Om ze weer even dat vakantiegevoel te geven, heeft het tehuis allemaal VR-brillen gekocht. En leuk dat die bewoners dat vonden. Oh, wat mooi, Toronto. Ah, kijk die schelpad. Het is toch een schilpad, hè? Ik mis mijn zure nou. Ik mis die plek. Ik mis mijn huis. Ik mis mijn huis. Maar, ik, gaan, maar ik, kan, ik kan niet alleen. Waar bent u? Ik denk, ik ben onder de zee. Heel Amerika ben ik rond geweest, in alle grote plaatsen. Ja, en er is één man en die wil uh, nou, nog een stapje verder gaan. Bordeelbezoek zit dat er ook in of niet? Ja, de VR-brillen konden worden gekocht door een grote donatie van een zorgverzekeraar. Dan nog het weer op steeds meer plekken, breekt de zon door. Vanavond blijft het nog lekker warm en droog. Morgen wordt het nog iets warmer, met ook meer zon. Maximaal 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. <middels>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 you But it's nothing for a salute.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 Neverland the no reason to pretend And if the wind is right You can find the joy Of the innocence again Oh